Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Den Helder is vannacht een man doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid op straat. Veel mensen zouden het hebben gezien. De dode is een man van 25 uit Alkmaar. De schutter is gevlucht, over een motief is nog niets bekend. De internationale scoutingorganisatie roept op... om de jamboree in Zuid-Korea eerder te beëindigen... vanwege de uitzonderlijke hitte... De temperaturen liggen tussen de 35 en 39 graden. De grote scoutingbijeenkomst wordt sinds dinsdag gehouden. En sindsdien zijn 600 deelnemers behandeld voor gezondheidsklachten. In Zuid-Korea zijn ongeveer 40.000 scouts bijeen voor het evenement... onder wie zo'n 2000 Nederlanders. Waarschijnlijk beslissen de autoriteiten vandaag... of de bijeenkomst wordt ingekort of meteen stopt. Mensen in Doorn krijgen het advies om het water uit de kraan eerst drie minuten te koken voordat ze het drinken. Het water is besmet met een bacterie die maag- en darmklachten kan veroorzaken bij mensen met een lage weerstand. Hoe de bacterie in het water terecht is gekomen is niet bekendgemaakt. Volgens waterbedrijf Vitens kunnen mensen in Doorn wel douchen, in bad en hun wc met kraanwater doorspoelen. Acteur Mark Margolis is overleden. Hij werd vooral bekend van de series Breaking Bad en Better Call Saul... waarin hij Hector Tio Salamanca speelde. Hij brak door met zijn rol als schurk Alberto de Shadow in de film Scarface. Mark Margolis was 83 jaar. En de Haringvlietbrug is weer open. De afgelopen acht weken was de brug op de A29 dicht vanwege groot onderhoud. Automobilisten waren daardoor soms wel een uur langer onderweg... De overlast is nog niet helemaal voorbij, want sinds vannacht is bij dezelfde snelweg de Heine-Noordtunnel dicht. Ook voor onderhoud. Het weer in de loop van de ochtend af en toe zon, maar later bewolking en vanmiddag regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden qua verkeer te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 is de zomer van ZFM. Met nu... Tobak leeft. Ja hoor, daar zijn we weer. Toebak leeft. Wat verdorie, zitten die gasten van Tobak leeft en alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moeten strenger in de gaten houden. Nou zeker. Nou, Eigenlijk deze muziek moet ik achterwege laten. Dat moet natuurlijk dit worden. Ja, zeker. En dan hoop ik dat het maar niet... Uh, dat niet gaat... Uh, dat het niet in het water gaat vallen, hè? Nou. dat is altijd een puntje. Nee, goed. Ja, vandaag de kanaalparade, de anale parade, nou. komt eraan. <lacht> <lacht> dus, uh, nou, hebben we er verpland die kant op te gaan of niet? Nee, nee, nee? nee eigenlijk niet. Want? Nou, het weersverwachting of gewoon ook. Maar heb je de, sowieso, als het eigenlijk heel mooi is, het weer nee, zou zijn... Nee, ik ben zijn... wel eens eerder geweest als het slecht weer was. Ja? En? en? ik ga vandaag, moet ik ineens kerk zijn om vier uur. Nou ja, dan, uh, voordat je dan naar Amsterdam gaat en ben je al te laat. Ja, het is tussen twaalf en uh, zes. Ja, het. Ja, top bij de tijd. Dan kan je ze... Dus dan houdt het even op. Maar ja, okay. het uh, maakt niet uit. Ik weet je, het is ieder jaar weer meer van hetzelfde. Maar het is wel leuk om een keer mee te maken. Oké. Okay. Ja, ik heb volgens mij de allereerste keer meegemaakt ooit, denk ik. Toen woon ik zelf nog in Amsterdam. Jij? Ja, en toen ben ik daar op zaterdag, heb ik even langs de gracht gestaan. Daarna ben ik, ben ik eigenlijk nooit meer geweest. Oh, nee. en dan zit je mij bijna te verwijten dat ik nee, niet ga. Nee, ik, ik vraag me gewoon af of je heen zou gaan. Mijn nee, vrouw gaat ik geloof denk, ik heen. Nee, het, het, het is leuk. Het is leuk. En ik weet nog wel dat mijn moeder zat in in huis in de duinen. En uh, toen had ze de televisie aangedaan. Ja. Yeah. En toen zat ze de hele tijd, wat is het nou? Is het carnaval of zo? <laughs> dus, ze ze snapt het niet helemaal. Dat is ja. wel leuk. Dat is wel grappig. Nou, het is geinig. Gaat het vandaag mooi worden of gaat het niet mooi worden? In ieder geval kan ik in ieder geval dit ook wel... Jazeker. We hopen dat het zonnig wordt. Ja, zeker. Ook voor de Jester. Het is volgens mij Jester in Arnhem dit weekend. Dat zou ook mooi zijn. Ja. Nou, deze plaat is helemaal op zijn plek. Want ja, het is ook de dag dat de Revolver album van de Beatles uitkwam. Ja. En daar stond ja. dit op natuurlijk. Je begrijpt al. Een uh, programma vol gebeurtenissen. Ja, uh, wat ik ook last is ja? dat, het, dat ze dit, deze keer ook voor de 200ste keer met een plaat op nummer 1 stonden. Dat zag ik bij vandaag in de muziek. Ik zal nog zo okay. even ja, extra dat straks, kijken. Dat pakken we straks allemaal weer even bij. Uh, ja. Allemaal van die dingetjes die je echt moet weten. Gewoon. Ja, dat, dat moet je weten dat moet je, weten dat moet je gewoon weten. Toe, maar blijf. Met de slag, uur En hier en daar een uh, leuk plaatje. En zo, hier hebben we weer een leuk plaatje. Je moet hem eigenlijk al uh, afsluiten draaien. Maar ik begin ermee. Happy ending. De Strokes. En het druk, ook devices, allemaal dat neusjesgeluid geluid... wat we toch allemaal wel leuk vinden, eigenlijk. Dit was Happy Ending. Wie wil het niet? Nou, soms moet je het ook even niet doen. Gewoon zeggen mezelf. zelf. Het is een beetje grijsachtig hier in Zandvoort, maar kom deze kant op. Wij gaan er in ieder geval een mooie dag van maken. En straks hebben we onder andere muziek van Noel Kelker. En nog K-Fly. En dat is ook wel iets nieuws. Ik ken het niet. Ik denk, nou, dan ga ik dat in de radio draaien. En er ook een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En onder andere hebben we het straks over... Ja... De Goudmijn, of de, de mijn in ieder geval in, uh, in Chili... waar de mijnwerkers uh, wel twee of drie maanden hebben opgesloten gezeten. Wat een bizar verhaal. Ik was het even vergeten. Dat gebeurt in 2010. Nou, straks daar veel meer over. Dan gaan we even terug. Terug in de tijd. Zeker. Nou, we kijken sowieso over in de krant vandaag. Heel stuk te lezen over, ja, Joran van der Sloot. En uh, die is uh, nu verplaatst van Peru naar uh, Alabama... Amerikaanse staat, daar is hij uh, met zijn advocaat in een onderhandeling. voor strafvermindering. als hij dus een uh, bekentenis aflegt. wat is er nou precies gebeurd die nacht met Natalie Hallowell? Vertel dat nou gewoon. Want ja, en uh, hij wordt ook veroordeeld omdat hij het ook afpersing heeft gedaan. En uh, als hij nou gewoon openheid van zaken geeft. dan kan hij misschien strafvermindering krijgen. Dan gaat niet opnieuw een hele rechtszaak beginnen. Hij wil dan, uh, dan wordt hij aangesloten op een leugendetector. om te kijken wat hij nou eigenlijk vertelt. want hij vertelt wat meer verhaaltjes. Dus of dat een beetje hout snijdt. En dan kunnen die ouders daar misschien... Uh, vooral die moeder daar even meer rust mee hebben. Dus dat is eigenlijk het plan. En uh, Jon van den Heuvel is afgereisd naar Alabama. En die heeft hem gesproken. En dan zou je denken: hebben ze echt tegenover elkaar gezeten? Nee, dat ging via een videoverbinding. Een videoverbinding? Ja. Oh ja. Er zijn een snikhete zijn daar. En uh, een ontbloot bovenlijf uh, trof hij voor de camera. Jon van den Sloot. En hij zegt: Ja, stom. Ik heb het allemaal aan mezelf wijten. Nou, gelukkig. Oh, heeft hij eindelijk hij, Ja, Precies. Hij is tot oh. in je zicht gekomen. Oh, dan krijg ik een strafvermindering. Jazeker. Dan mag naar huis. Zo doe je dat. Oh, wat een oh, rare gastje. Simpel. altijd met dat lachje om zijn, om zijn mond dat je denkt, wat, wat, wat? <laughs> De duivel in mezelf. Ja, man. maar als je de kalor... ja, Eerst Hitler, dan nou komt Jorre van de Sloot. Zo is het. Zo, zo snel? Oh, nou, God, nou, God. Okay. Ja, nee. nee. goed. Het grappige, Hitler die leed onder zijn eigen bestaan. Ja, dat is heel erg moeilijk. En Jorre van der Sloot die vindt alles leuk of zo. Ik weet niet wat dat is. Dat is ja, raar. weet je, je moet wel toch wat van je leven maken als je altijd in de gevangenis zit. Hij gaat ervan uit dat hij zelf nooit meer vrijkomt. Dat wat hij al gezegd. Ja, en wat heb je dan voor levensverwachtingen? Ja, maar goed, wat... hij, wil, hij wil graag weer terug naar Peru, want daar heeft hij natuurlijk een dochtertje. Maar mag hij die ook zien? Nou, blijkbaar wel dus. Oh. Ja, nou goed, uh, het oh. is een interessante... En het maf is, het, er is een vrouw, een Marie Huppelpup, en die schijnt helemaal gebilogeerd te zijn door Jon van Sloot. Die is ze overtuigd dat hij dus, uh, ongeschuldig is. En die heeft dus iets van 100.000 uh, dollar, denk ik, heeft ze geïnvesteerd in hem door allerlei... Cadeautjes naar hem toe te sturen. En die woont oh. ook op uh, een uur rijden bij die gevangenis vandaan. Die gaat regelmatig op bezoek bij hem. En nou ja, dit is een heel bizar mens. Die gelooft helemaal dat hij het gewoon helemaal niet gedaan heeft. Het klopt gewoon niet. Nee. Hij is gevaccineerd. En toen is het fout gegaan. Daar is het mee te, oh. is mee te maken. Oh, ja! gek. No. No. Daar, daar dachten <laughs> ze dat hij op die plaats was. Ja, ja wat ik nu weer hoor, er is een selfie gemaakt in Italië. door een aantal duizend toeristen. en uh, oh, ja. Die hadden een, een, een, een villa gehuurd met 16 personen of zo. En uh, die schijnt nu in een zwembadje gaan staan. En toen hebben ze dus een echt een beeld hebben ze dus omgegooid. En is zijn meerdere stukken gebroken. toen die twee jongeren ermee omver vielen. En het was uh, 150 jaar oud. En het was dus eigenlijk wel iets van 2 ton waard. Maar uh, ja, ze willen hooguit 200 euro betalen. Ja, ze, snap ze, ik. Een nou, lelijk ding. Ze gewoon. zeiden ook van. Uh, ja, sorry, we deed het niet expres en zo, maar ja. Maar is het, was dat zeg maar in een eigen villa? Was het in de binnentuin van een eigen villa? In De binnentuin van een eigen villa. Ja. En dat was uh, uh, In een fontein en daar in het midden stond dus dan een heel antiek beeld. Dan heb je, heb je een leuk villa, heb je die nodig? Ga ik lekker verhuren voor een hoop geld. Ja, ja, gast. Dan moet je wel een beetje uh, huf de proef maken. En als je dan een van dat antiek uh, ja, beeld daar in de tuin. Ja, het, het beeld. Werk het werk heet de domina van kunstenaar. En Rico Oké. Okay, en ja. Uh, ja, het was het middelpunt van de fontein. En ja, ik denk zelf ook, van, waarom gaan die gasten dan weer in die fontein? Ze zijn het ook allemaal aan het filmen dat hij dan uh, omver gaat. Ja, het is toch ja, ja, echt ja, wel ja, verschrikkelijk ja, ook, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, die krijgen vast, vast wel hier en daar wat geld overgemaakt. En die beheerderding oh, bestelt eindelijk dat het een beeld wordt... wat geld waard, wat ik al jaren heb staan. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat is ook weer mooi natuurlijk. Is de Straks is altijd voor het berichten. Eerst maar even de One Man Band van Miles Kent. Hij heeft een nieuw cd uit en die ga je heel vaak horen, want die is weer reken goed gewoon. The Wonder. Mooi dit, hè? Uit Amerika vandaan. Band of Horses. We staan bijna 20 jaar. 2004 zijn ze ontstaan. En niet een repair. En vooral het begin van die plaat, daar heb ik gewoon iets mee. Want dat vind ik best wel grappig. Moet je even luisteren. Dat lijkt gewoon op iets. Waar lijkt dat nou op? Nou, sorry. Dat lijkt op dit natuurlijk. Oh ja, een beetje dan. Grappig. Sommige, sommige platen zitten in je, je geheugen. Gegrift. En dan hoor je een fragment uit een nieuwe plaat en denk je, ja, dat is gepikt. Nou, dat lulkoek natuurlijk. Toevallig lijken die bepaalde noten lijken er dan een beetje op, meer ook niet. Goed, ervoor nog uh, Miles kent de nieuwe plaat. De hele nieuwe uh, cd heet One Band, One Man Band. Dat heeft niemand anders nodig, doet het alleen mijn eentje. En dit nummer heet The Wonder. Dat is het misschien ook wel, een groot wondertje. Het is uh, vandaag de 5 augustus. En er is weer een hoop geschiedenis, weer, maar ook weer wat allerlei dingen die momenteel populair zijn. Huh? Ja, nou Ik zie trouwens weer een nieuwe fraude mogelijkheid. De In Albert Heijn. Ja? Yeah. Maar moet ik hem eigenlijk wel vertellen op de radio? Dat oh. gaat iedereen het doen? No. Nou. het schijnt no. dus dat bij de grotere Albert Heijn winkels kun je vers sinaasappels oppersen en kopen. Er staan lege plastic flesjes klaar en een machine om te persen. Goede service, maar nu blijkt dus dat er lege flesjes. Die leveren geld op in de statiegeldautomaat. Echt waar? Dus die mensen die pakken gewoon die flesjes. Die lopen meteen... Die lopen <laughs> gelijk naar die automaat. Oké. Okay. Dus een aantal Albert Heijvenwikkel heeft inmiddels de <laughs> sapmachine weggehaald. Dus yes, ook de lege plastic flesjes. Ja. En bij andere filialen is altijd iemand in de beurt van de statiegeldmachine... om te kijken of er misbruik wordt gemaakt. Ah, dat is ooit bedacht door iemand. Ik Hé, hey, ja, dat is wel handig. Ja. Ik probeer het gewoon. Wat? Hij krijgt geld. Ja. ja, leuk. Weet je, ik denk van het hele assortiment flesjes ligt gewoon weer achter de... Ja. En er zijn geen flesjes meer. Hè, waar zijn ze dan? Geen idee. Heel, heb je ze toch gelukkig? Oh, ze liggen hier allemaal. Ja. Nou nee, goed. Ja, nu moet je waarschijnlijk een soort... eerst een flesje kopen en dan pas kan je sap pakken natuurlijk. Ja, ja dan moet je eerst door de kast gaan en dan moet je weer terug. Ja. Maar het schijnt is echt dat uh, Albert Heijn en Plus echt jaarlijks tienduizenden liters sinaasappelsap verkopen... En uh, ja, hierdoor uh, recyclen ze dus gewoon 60.000 kilo extra plastic. Maar ja, wat gebeurt dan nou met dat plastic? Volgens mij wordt het gewoon gesmolten. Wat? Gaan ze wel druk eens maken over die flesjes bij Albert Heijn? Waar sap in moet? Ja, nou ja, het is uh, 60.000 kilo extra plastic... door het verkopen van die uh, suderans in die flesjes allemaal. Ja. Extra. Maar ja. Ja, extra helemaal niet. Dit is hartstikke gezond. En is... dit flesje worden gerecycled... Dus... Oh, er is weer, er weer spijkers, zoeken, spijkers zoeken op laag water, noemen ze dat geloof ik weer. Nou, kijken nog meer vandaag wat er allemaal in de Telegraaf te lezen is. En uh, ja, vandaag uh, het is... Uh, uh, even kijken hoor. Uh, ja, oh ja. Het is voor, uh, over en uit voor uh, de uh, gekletter... voor uh, de, de reusachtige ijsbeer in Amersfoort. Al maand lang plast deze kunstwerk museum uh, in uh, de gracht. Ook s'nachts... En dat kwamen de buurtbewoners een beetje helemaal de neusgaat uit. En uh, de ijsbeer, ja het is, het is ook wel een heftige straal die hij ja. daar heeft. Ja. En het was het uh, idee om ongecontroleerd hem te laten plassen. En uh, nou ja, daar zijn ze nu een beetje klaar mee. Nu gaan ze dat bijstellen door hem gewoon alleen overdag te laten plassen. En de directeur uh, Paul Baltus heeft al gezegd tegen RTV Utrecht. We gaan dat bijstellen. <laughs> we gaan hem even dichtknijpen die kraan van hem. Dus ja, euh, ik hoop dus dat hij dan dus nou genoeg plast we... overdag dat hij niet zaa, uh, overdag nog meer uh, nog harder moet plassen om te compenseren. Ja, ze moeten er eigenlijk gewoon een, uh, hoe zeg je het, een uh, tijdklok in zetten, klaar. Het ja. is dus een kleine moeite. Dus en, uh, het dan kost zo'n ding een tientje en dan ben je klaar. Ik had, ik had eigenlijk de kop van de het ijsbeer nog iets meer omhoog gedaan. De kop? Ja, de kop van de ijsbeer. Dat was leuker geweest. Dat je van... Oh, wat lekker! Oh ja, ja, ja, Dat was ja, ja, even mooier ja, ja, ja. geweest. Nu staat hij gewoon te plassen. En eigenlijk, nou ja, niks spannends aan. Maar echt nog even laten zien dat hij extra geniet van die straal die je naar buiten voert. Goed. Nou, wat ging dit nou weer over? Ik weet niet uh, of we plassen. Heel veel diepzinnigheid hebben we hier niet, zeg maar. Nou. Wat hebben we hier? Een oudje uit de doos vandaan. Echt, De uh, Elwin. Stak in de middel. Take me off your touch now. You know. This is 91 In de middel, het kan je wel eens zijn dat je denkt... Van, oh, moet ik nou, nou, nou... Blijf ik hier nou nog zitten of ga ik nou toch heel iets anders doen? Dan ga ik weer helemaal terug. Nou, het is een, een weekend vol gebeurtenissen. Ze hebben sowieso natuurlijk de, de, de parade in Amsterdam... met heel veel mensen bij elkaar. en hoop dat het droog blijft. En natuurlijk hebben we de waarschuwing nog een golf aan de zakkenrollers. lazen we afgelopen week in de krant. Speciale zakkenrollers worden dan helemaal ingevlogen. En die hebben allemaal kaartjes en uh, plannen gemaakt... waar ze met z'n allen naartoe gaan en... Uh, nou goed, het, het is echt gigantisch toegenomen de zakkenrollerij. Dus uh, ja, wees scherp als je ergens loopt. Draag hem op een plek dat je denkt... nou, daar kunnen ze hem hier gewoon niet te pakken krijgen. Ja. En uh, nou ja, bij de... Heb jij dan inderdaad dat je... Parade is dat misschien lastig, want daar hebben ze heel weinig aan. Dan, dan moet je hem misschien ja, toch daar dragen dan. De, ja, ja. Die, vooral die mannen die dan alleen zo'n uh, gehaakte... Ja, die hebben een body aan ja, hebben. Waar hebben die een portemonnee? Dat of is je kan er misschien vraag. ook zo van... Ach, Ergens zo naar binnen. Lastig met betalen hoor. Ja, dat dan, dan is zo'n chip in je, in je hand ja, wel handig. Ja, dat zou echt een idee zijn gewoon. Ja. Ja, dat je hem gewoon onder aanbrengt. Ja. Ja. Was, was dat nou? Ja, je hebt het goed gelezen. Het was een piloot van Lufthansa. Die was gewoon uh, zeer geïrriteerd. Ja, En Die okay. heeft dus gewoon een gigantische penis in de lucht getekend... voor de kust van Italië. Waarschijnlijk. Oh, Want de vlucht van Frankfurt naar Catania... moest plotseling uitwijken naar Malta. En dit zorgt dus voor zo'n ergernis bij die piloot. Dus hij heeft een penis van maar liefst 24 kilometer lang getekend in de lucht. En het kost hem 16 minuten. En daarna loopt oh. hij alsnog naar het Maltese vliegveld. En, uh, want door weersomstandigheden kon er niet worden, ge, ge, nee. kon er niet worden geland. Waar hij, waar hij dus uiteindelijk heen wilde. Ja, dus, ja, ja. Uh, uit verveling. Ja, daar ga je gewoon dingen. Ja. Om lopen klieren. Ja, dat ja, is dus, mooi hoor. Nou, God, het is wel een enorm geval. Is, oh, zeg, hij is niet helemaal, 24 je denk, kilometer. Ik zou hem niet willen hebben, want hij, is, hij heeft tegen mijn ogen. Het is lastig, 24 kilometer. Hij heb ook een apart vormpje, ook, denk ik. Nou, ik weet niet. Ja, daar ja. moet ik even naar laten kijken. Als, als dat jouw formaat is, dan denk ik, nou, daar kan je niks mee, volgens mij. Dat is best lastig. Nou, goed, het ging al. Nou, was het nou de bedoeling dat dat een penis was? Of is het toeval? Hè? Dat vraag je er maar net af. Hij komt vast wel op gesprek, denk ik. Ja. Daar heb je best kans van. Ja. Misschien mag je wel niet meer vliegen. Het is uh, gebeurd. Ja. Ja, ook wel, weer, ook wel weer reclame voor ons. Lucht, uh, lucht, Lufthansa. Lufthansa. Dat Lufthansa. is ook wel weer een mooi punt. Goed straks is antwoordse berichten. En de nieuwe CD van uh, Noel Gellek en High Birds is uh, flink onder de aandacht. Council Sky. Kijk, ik doe. Ja, sorry. gisteren gemaakt. Mooi hè. Gallagher. Noel, David Thomas Gallagher, zoals je en, uh, nou ja, goed. Sinds 2011 heeft hij de High Flying Bird, is hij natuurlijk ook al langer uit Oasis. Er waren je geruchten dat ze weer bij elkaar zouden komen. Nou, dat is allemaal niet gebeurd natuurlijk. Nee, ze hebben ook zoveel ruzie gehad samen. En, en, nou ja, goed, het, is, het is een, uh, een grappige band. Ja. En iedereen uh, onafhankelijk van elkaar maken van goede muziek. En daar kunnen we gewoon met z'n allen mooi van genieten. Is er alweer uh, tijd voor. Doe wat lees. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, de harde wind is geen spelbeker geweest bij de Pride Parade en, uh, op het Raadhuisplein maandag. Uh, het was niet echt mooi weer. Ze hadden uiteindelijk de rit over de Boulevard maar geskipt. Want daar was de, oh. oh dan zie je natuurlijk al die pruiken en al die kledingstukken zo allemaal wegwaaien. Dus de, ja, ze ja. gingen door een andere wijk. Ja, maar het is ook heel koud, want ik, ik ben zelf geweest en ik heb ook een foto over van een man. En die heeft dan uh, alleen maar zo'n zo stoeipakje aan van ja, leer. Ja. En voor de rest helemaal bloot. Ik denk dat dat best wel fris geweest is. Ja, die heeft het misschien wel ingevet of zo, zeg de Ja, een als beetje. Ja, het slim is wel, uh, ja. Nou goed, uh, de In we gingen door de burgemeester Engelbertstraat, een kerkstraat en zo... uiteindelijk naar de raadhuisplein uh, om daar, uh, nou ja, goed, een feestje te doen... De grijze Raadhuisplein werd kleurrijk, werd uh, verteld in de Zandvoortse kant. Wel erg mooi. En, uh, nou goed, uiteindelijk werd er nog een... Uh, oh ja, Dallas Engel was angel, was eigenlijk met de hoofdrol op de praalwagen. Zag er wonderschoon uit. Ja, nou goed. mijn oude buurjongetje. Ja. Het is, uh, op woensdag is er altijd markt. Maar als je daar woensdag bent, dan uh, kan je even binnenwippen bij de blauwe tram... om daar gezellig met anderen een bakje te doen. Want het is zelfs zo, je kan dan voor 2 euro je twee kopjes koffie... Met uiteraard iets lekkers erbij. Maar uh, je mag ook ernaar, Het is Tot 12 uur is de inloop om gezellig met anderen even een bakje te doen. Nou, oké. Okay. Op woensdagmiddag ochtend. De rechter maand de gemeente inzagen de LDC garage. De voedingsrechter heeft er vorige week een uitspraak over gedaan. En de eigenaren, ja, die hadden zoals, ja, de gemeente, de software is niet oké. Okay. En heel veel mensen hadden een dagkaart gekocht voor heel veel geld. Toen kwamen ze bij die parkeergarage aan. Wat de fuck, we kunnen niet binnen. Dus op een of andere manier is, allemaal, nou, is dat niet goed afgesloten. En nu hebben ze straffen van dwangsom. Van, wat was het, 5000 euro per keer. Als het fout gaat, moeten ze daarvoor betalen. Nou, de eigenaars denken, nou ja, oké, okay, aardig, aardige uitspraak. Maar ja, is dit haalbaar? En uh, nou ja, goed, het is ook wel erg vrijblijvend. Dus uh, ze hopen dat het nu wel goed gaat met ja. de, de software. En het uh, gedoe met uh, ja, falende, noem je dat, uh, dagkaarten en zo. Ja, ja. Daarnaast uh, naast die parkeergarage daar heb je dus uh, de Krocht. En voor het 21ste seizoen start op 10 september weer de serie Jazz in Zandvoort. En zanger Mariska Hekkenberg, die bijt het spits af. En die wordt uh, begeleid door Louis Gerrit, saxofoon En Jean-Louis van Dam, piano en Edwin Cortilius op de bas. En Frits Landsberg op de drums. Maar het is dus wel zo, van uh, die dag gaan de melodieën van de carpenters in een jazzjasje gegoten worden jammer dat ik niet kan, want ik hou erg van de carpenters. Maar in totaal zullen er acht maandelijkse concerten worden gehouden. Dit in verband met de verbouwing van het theater. Want op 1 mei, volgend jaar, moeten de deuren sluiten. Want ik denk dat dan... Het wordt de, verbouwd, geloof ik, hè? Dan zouden de vleermuizen <laughs> zomaar eens weg kunnen zijn. Het wordt verbouwd. Wanneer? Het wordt verbouwd. <laughs> ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Nou ja, andere gebeuren. thema's die nog komen is uh, Ek van Rooyen en de uh, Benny Golson tribute Michael Bublé-tribute... en Ned King Cole-tribute... Dus uh, er komt van alles langs. Ik haar. dacht bij mezelf dat de carpenters oud waren. Maar dit is nog veel meer oude meuk. Ja, Jezus, zeker ik, weten. Nou goed, Ik ben ook gek op Timmerman. Ik heb er thuis eentje wonen. Dus ik ben er hartstikke gek op. Mijn mm. zoon is Timmerman geworden. Een gezamenlijke kunstproject. Ik moest er een beetje om lachen. Huurders uh, van uh, pre-wonen. Bij het appartementencomplex, de Willem van Gettebachstraat. En ze vonden de hal van het appartementencomplex een beetje saai. Dus ze hadden bij Prewonen aangevraagd: mogen we hier in de gang misschien wat moois ophangen? Nou, Marianne en Rebeld er ook bij gehaald. Dus die hebben een soort omlijsting geschilderd. Dat hebben ze zelf gedaan aan de buurtbewoners, De bewoners van die appartementencomplex. En uiteindelijk hebben ze daar alle schilderijen in gehangen. En nou, hangt een Picasso en een Rubens. Oh, de moois... Mooiste schilderij hangen daar. Molders zag ik ook hangen. Oh. En dat hebben ze ook nog geopend, die expo. Mini-expo hebben ze geopend op 29 juli. Met ook nog een keer uh, iemand van de uh, pre-woner erbij, de consulent. Nancy uh, uh, is erbij Pelosi. geweest. En ze hebben ook een nancy Pelosi hebben ze erbij <laughs> gehaald. En uiteindelijk is er nog een fles opengetrokken. En nou ja, dat is die flat daarbij het station waar, uh, waar Marian woont? Ik, dat weet ik niet. waar ze woont. Ja, die woont uh, naast het station in een flat. Oké, okay, nou goed. Wat ik wil met de complex, weten, kunnen wij daar niet? Nou ja, ik, oh, ik vond het nogal ja. een groot ophef in de stand krant. En ik is dit gewoon een hele slappe reden om flink aan uit de bubbels te, te gaan. Ja. Dus mocht je ook ideeën hebben, dat je ik. Oh, mijn hal is ook heel saai van mijn comment, appartementencomplex. En ik heb ook gezien in een uh, financiële injectie en een paar flessen wijn. Nou, meld je, je aan bij de gemeente. Er is ik, al veel geld voor. Ja, heeft de gemeente daar, daarvoor betaald dan? Nou, er is wel een, een, een soort biljet. Een klein budget, budget, Ja, je krijgt ja. ook als je iets leuks doet met je buurt. Ja, dat dan bedoelt. kan je een klein buurt, ja. Wees in het creatief. Ik heb dagen van Burendag. Ja, zeker. Ja. Nou goed, tot zover hebben n zo n het voor gezien. Ontmoeten, Ja, ontmoeten elkaar in de hal. Om het genot te hebben. En een mooie We gingen het gewoon. over, we hebben deze. Nou goed, even kijken. Lekker een paskapiteinje hier. KFly, ken het niet? De LP heet de LP I'm Mono. I'm Sensitive, I'm peeling back my skin You got me raw, raw So emotional Raw, raw Oh, I feel the gone Same scar in my throat Pressure building up inside my chest You pull the stitches out again I feel the feeling's creeping in You got me raw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 my skin ...en je laat de gaan. een ...en je lekker even rustig bijgaat met voetbalgelijks... ...heerlijke muziek! K-Fla! Wat? Wat voor vlag? Ah. Nou, dat weet ik ik hou niet zo van Vla... ...maar goed, dit vind ik wel even lekker, zeg... ...wat een fijne plaat van K-Fla... ...en ze komt naar Nederland vandaan... ...ja, het is een jonge artiest... ...het is een, het is een vrouw, en moest even wachten... ...maar ze komt echt naar Nederland, een veelzijdige zangeres... ...en rapper geïnspireerd door Alt-Pop... En ze komt naar, uh, maar dit is het ook wel, 23, um, uh, ja, 23 september. Op een zaterdag speelt ze in de Melkweg. Prijzen, kijk, telt zijn knappe prijzen: 23 euro. Hè? In plaats van dat je weet oh, ik, wel, 100 euro mag betalen voor een kaart ergens achteraf bij Coldplay. Oh. Braak! <laughs> ik denk geïnspireerd ge uh, door McFly. McFly, oh ja, ja. McFly! <laughs> <laughs> ja. Ja, jij, jij spreekt uh, het op die manier uit dat ik denk, huh? hè? Zijn we nemen weer Back to Kicken. the Future? Ja. Heet <laughs> ja, ah, right. me noor! Sorry. Ja, sorry, sommige films zitten gewoon in je, op je harde schijf gebrand, weet je? Ja, back to the Future he? hebben wij het over. Druk, die is alweer op de televisie geweest. We hebben hem weer een fragment van zitten kijken. Het zomer, dus hè? Je komt er niet van los. Nee, ja, het is zomer. Ja. Daar dat is het, is het, met het gewoon. Man. Zeker. Nou, ja. Er is een, uh, een zeeman ja? die, uh, die, he die heeft uh, zijn oude ooring teruggevonden. Heel grappig. Want er was een man, een stagiair op de Zeeuwse viskotter ye 118 Die zag iets glinsteren op de boot. En hij zag snel dat het op een oorbel van een andere visser moest gaan. En die met de vangst was gekomen. En hij zegt, hé, hey, de WR en de Zeven waren nog te zien. En uh, de, ja, die gast zag, uh, van wie die was. Die zag dus een foto voorbij komen op Facebook. Er ging niet meteen een lampje branden. Maar hij had zo van, nou, misschien... Maar een paar uur later stuurde zijn broer een berichtje van... hé, hey, dat is jouw oorbel. Hey. En die man had dus zijn oorbel echt jaren geleden verloren. En, nou, en de, de man kon nu het sieraad bij de vissers ophalen in Den Helder. Ja, dat is grappig. toch wel heel toevallig. Dat die oorbel gewoon uh, terechtkomt na, na, na, na 30 jaar of zo? Het ja, is, is wel bijzonder. Ja. En het is ook logisch dat iemand anders me herkent. Zelf kan je, je oorbel nooit zien, natuurlijk. Je kijkt nooit naar je oorbel. Na 23 jaar was hij terug bij de receuiten nee, nou, oefening. hè? Het, het,, het grappig al, die oorbellen waren natuurlijk vroeger. Tegenwoordig is het alleen maar voor mooiheid. Maar vroeger was het ook als een zeeman zeg maar over boord sloeg, en er werd ergens op het strand werd die aangetroffen. Hier zat er zijn natuurlijk heel veel aangetroffen. Natuurlijk. Hmm. Dan kon je dat. Oorringetje, de kooien zijn... Kun uh, je er begra mee berekenen? Daar was je al gevoerd. Helemaal doen niet... ze niet meer, denk ik. Nee, nee, nee, tegenwoordig moet hij gewoon uh, mee de kist in, denk ik. Of ja. uh, wordt hij aan de familie verteld. Maar goed, daar was je eigenlijk voor. Dat is er altijd mooi. Nou, mooi Na dat 23 jaar. Na nou, 23, dus is 23 jaar, dan is hij gewoon weer terug. Nou, goed om te weten. Nou, afgelopen week was hij uh, in de vest, of bij de vest, Ruben Heijn. them Yeah. No. No. Opmerkelijkste platen van Ruben Heijn in een oud nummer. Shadows. Normaal is dat het verhelderende. Nou, best wel piano muziek. De man uh, trad uh, afgelopen zondag in op, uh, Zomer op het plein is zo'n gratis concert. Gewoon buiten op straat. Daar kan je gewoon aanschuiven. En wat een sympathieke vent. Ik heb ooit vijf jaar geleden nog met hem staan babbelen. Met een vriend van mij stonden met mijn half interview. En dat was echt grappig. Maar het is gewoon heel toegankelijk. Op het podium vertelt hij ook wel allerlei verhalen. Dat je denkt, nou, ik zit er niet altijd op te wachten. Maar het geeft altijd wel een kijkje in zijn, in zijn hersenen. Hoe hij tot een bepaald soort muziek komt. En ik vind dat sommige artiesten daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Sommige artiesten die staan een, een, een dingetje af te draaien. En te beneden, tot ziens. En uh, nou goed, uh, ja, het is iets persoonlijks wat je daar brengt. Dus uh, ligt dat ook een beetje toe, joh. Ze hebben geen idee waar je over lul anders. Of waar je over zingt. Ruben Heines, hij heeft een nieuwe uh, CD uit. Die heet The Levelers. Dus, nou goed. Wat, wat, wat Bent u zo tegengekomen? Ja, ik ben een stuk aan het lezen over ko minder koeien op Schiermonnikoog, oog. Maar toch meer stikstof. Hoe kan dat? Jo. Er schijnen maar zelf uh, zeven melkveehouders op Schiermonnikoog oog te zijn. En die uh, hebben in een gezamenlijk project 38% van de koeien weggedaan. Nou, dat is toch een significante vermindering. Zo. Dus, uh, maar uh, er zijn een aantal uh, meetpunten daar. Zes. En er was in 2022 sprake van een lichte stijging van de hoeveelheid ammoniak in de lucht. En het waren al kamervragen. En Caroline van der Plas was daarmee benaderd. En, maar ja, de, de meetresultaten lenen zich nog niet voor... stellen conclusies. Want ze gaan over de concentratie in de lucht... en niet over wat er neerkomt in de natuur. Dus dat is wel raar. Want er zijn dus veel minder koeien. En de melk van de koeien wordt ook meer gebruikt om kaas te maken en alles. En, uh, en hoe kan het nou dat het uh, gewoon minder is? Dus uh, de... de, de, de, de Verwacht niet dat het veel minder uitstoot zou zijn? Dat is dus gewoon niet waar. Dus nou ja, we moeten gaan afwachten hoe het allemaal. Uh... Oh, dat staat allemaal zo in de kinderschoenen nog. Ja, maar dat denk ik ja. ja, ja. Dan moet in heel Nederland moet iedereen uh, zijn staal verminderen. Ja. Maar als dat dan geen effect heeft, wat is dan de oorzaak? Ja. ja, we het zijn al ook... die wildplassers? Ik weet het niet. <laughs> waar komt het vandaan? Ja. En wat voor invloed heeft het? En de ene gebied kan het wel beter tegen dan het andere gebied. En het ene gebied groeit het beter. Nou ja, ja, jezus. Doe alles maar even op slot. En dan ja. uh, wachten we het even af. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Ja, nee. goed, we hebben nieuwe politiek. Dus misschien gaat de nieuwe politiek uh, dat heel anders aanpakken. Nee, wat ik ook zo erg van vroeger. Dan, dan was er te veel melk. En dat die boeren gewoon het melk lieten weglopen. En zo. Ja. En denk ik, oh, dat was goedkoper dan dat het af laten dat, voeren. Ja. Ja. ja, erg hè. Ja. Ja. Oh, erg. Heel, heel erg. erg. Weet je, ook erg is. Wim van de Mosselaar uit Glorem. Die was uh, naar uh, Breda. Hij nou, was even naar Holland Casino. Ja, dan kan je af en toe eens wat winnen. En hij was er gewoon op een kast was hij aan het rommelen. En dan weet ik van, op een gegeven moment stond hij op. stoeg hij, hij op tilting. Van nou, is niet helemaal goed. Pracht een medewerker erbij en die keek naar. Nou meneer, dat is een goed teken. Ho, ho, ik ga even kijken wat de code is. En toen kom je terug. Nou, ik heb echt de code even nagekeken. Waarschijnlijk heeft hij een ton gewonnen. Dus die vrouw viel van de bakkeruk af. Die zegt, wat de fuck, dat kan we zijn net bezig. Dus die, die, die code werd nog een keer nagekeken. En jawel, hij had een ton gewonnen. Nou, ik kreeg een uh, hand en een borst bloemen. En, uh, nou, hoppa. Tot de gegeven moment kwam er nog weer een andere leidinggevende bij. En die ging nog eens even kijken. Sorry meneer, toch niet helemaal goed gekeken. Nou, toen waren ze natuurlijk al in jubelstemming. Ja, toen dus had ja. die ene auto besteld. En die man had zo eens, nou ja, ik, ik had er toch nog geen uh, plek voor die ton. Dus nou ja, het maakt ook niet uit. En toen kreeg hij het, uiteindelijk kreeg hij een dinerbon mee naar huis. Sorry, het kan gebeuren. En nu had hij zoiets: ja, dat, nou nee, dat, toen ging hij nog eens over nadenken. Dit vind ik toch wel een beetje raar. Eerst ons helemaal gek maken. Twee keer toe. En uiteindelijk van, nee meneer, het gaat toch niet door. Dus nu zit hij te denken van, misschien moet het even anders. Dus, uh, denk, dus of ik stap naar de krant. En uh, nou nee, ja, goed. Kijk nou, wat hieruit Ja, Ze willen nu in gesprek, hè, weer met hun. Eh, ze gaan weer in gesprek, ja. Ja, dus nou ja, wie weet uh, ook nog een overnachting of zo hier of daar. Blijf erbij weg. Je Jeet. hebt er niks te zoeken bij Holland Casino, echt. Ja, dat gokken. Gok gewoon op iets anders. Gok op de liefde. Ja? Okay. Nou goed, mijn zoon uh, luistert totaal niet naar mijn advies en die gaat altijd naar die. Het soort. Uh, Doet iets. je ook online gokken en zo? Ja, vast wel. Ja. Ik heb niet uh, helemaal zicht op zijn hele leven, maar. Uh, nou af en toe uh, heeft hij op mij. Hij was laatst. Was was een beetje ontdaan. Toen dus zag ik aan hem: van, Is er iets? Nou ja, oké. Okay. Ja, ik heb 100 euro verloren met, met Gok. Ik denk, nou, dat vind ik nog me wel mee van. Wat ja. je allemaal verdiend hebt door de jaren heen. Denk, ja. Nou, die 100 euro, kom op gast. Je mag wel eens wat verliezen. <laughs> weet je wat. Maar goed, dat is de ene keer dat ik hem tref. Dus, je hè? kan ook niet altijd winnen. Want uh, anders dan blijf je je hele leven lang. Dat, hij heeft dus gewoon beginnersgeluk gehad. Ja, waarschijnlijk wel. En misschien houdt hij nu op. Om weer hoek, te laten hoeken, uh, weet je wel. Ja, ja. Nou, dat gaat, uh, kijk ermee uit. Dan heb je een code. Die code kan zomaar één keer iets anders betekenen. Overleg dat, hè? Ook thuis welke codes je krijgt. heel belangrijk. On was Cassidy's gun she was his daughter. 3D Country. En dit is de laatste plaats van de band. met Beetje country. Beetje pop van alles onder elkaar. Ja hoor, kan ik wel waarderen. Dat is aparte muziek. altijd hier bij toepak leeft, kan je dat gewoon verwachten. Het is vijf minuten voor negen hier in Zandvoort. En we kijken straks weer naar de geschiedenis. Wat er gebeurt. Ik had het wel over de mijnwerkers. En nog veel meer andere dingen. Kom er voorbij. Goed, wat heb jij? Ja, ja, ik had het kom... over Gies, Maar wat heb jij Ja, Je ja, komt nog wel veel in kringloopwinkels. Uh, maar yeah. je moet toch wel een beetje uitkijken. Want... Ze waren afgelopen woensdag waren ze kleding aan het sorteren in de kringloopwinkel. Zat er zat dus gewoon een enorme grote koningspitan. Een witte koningspitan in. Hij huh? hey, Volgens mij schrik je echt het lazen. Dus. En uh, het was ook een heel dom verhaal, zei de eigenares uiteindelijk. Van, uh, ze zegt, iedere keer als we de slang uit het terrarium halen en terugleggen... doen we het deurtje dicht. Deze keer was mijn kind dat vergeten. En het was toch een jonkie eigenlijk. Hij was toch acht, negen maanden of zo. Yeah. En hij uh, zat er niet meer in. Ze zijn over gaan zoeken. Oh, en Ze konden nergens vinden. Podiek. Maar de, ja, de slang was gewoon uh, in, in een doos of een zak bij de deur was, was in gaan zitten. Ze zoeken dus natuurlijk altijd een plekje om zich uh, te verbergen. Ja. Toen hadden ze dus die, uh, die, die zak dus naar de kringloop gebracht. Of gewoon uh, die, in die containers wordt het gedaan. Dus het is via een omweggetje is hij erin gegaan. Zo. De slang is behoorlijk gestrest uiteindelijk. Maar uh, ja, ze krijgt wel een, een... Krijg een extra verse muis. Nee. Nee? Ja, nee, hebt, ik denk dat we een rechtszaak meteen alvast Een slang in een kringloopwinkel. Nee, goed, het was geleden natuurlijk uh, die meeuw uh, zag in de kringloopwinkel rondlopen. Die heb ik natuurlijk uh, weggehaald. Dat is een ja. aparte beleving. Maar dit lijkt me toch net even anders. Maar het is wel grappig, want uh, het kwam in het nieuws. En uh, ze, ze wisten dus nog niet waar die slang was. Nee? En toen belde ze vriendin van, nou, er is een slang gevonden daar. Is die van jou? En nee, oh, dat is Antonio. Die heet, slang heet Antonio. <laughs> oh ja, hij, was, hij was toch wel behoorlijk gestrest door het avontuur. Ja, dat kan me wel wat weer voorstellen. Ja, zeker. Dat moet je niet hebben, zeg maar. Een gestreste slang. Een python voor die weet, zit hij om je nek. Ik oh. oh, ja. nou, krijg even geen lucht. Dat moet je niet hebben, natuurlijk. Laatste Can plaatje voor 9 uur. nothing way, but tears. The English guy. It's washing me away. Thank you. There's no future Laatste plaat van Nothing But Teeth. Yes! Oh, het was allemaal zo wild vroeger, maar ik hou me al hard vast als het Connor Mason straks een solo project start. Oh, dat kan echt wel puur een drama worden, denk ik. Want dan gaan ze echt bij hun gevoel zitten. En nu zit er nog een beetje agressiviteit in. Mag ook nog wel weer, hè? Nou goed, de laatste plaat heet trouwens van uh, Dead Club City. Dus dat je het even weet, wat voor club sluit je bij aan... Nou, ik zie dat Jolanda alweer uh, klink gaat spitten in de geschiedenis wat er allemaal speelt. Onder andere straks iets over Prins. En wat er meer. Ook oh, de, de, de zanger van Exception volgens mij zit er ook aan te komen. Dus ja. in excess. Och, wat zit er allemaal aan te komen? Nou goed, ja, we gaan even wat. Het nieuws van uh, 9 uur naar 9 uur hebben we uh, de verjaardag. Uh, leuke muziek. En weet ik veel allemaal niet meer. Echt eindeloos eindeloze uh, spullen allemaal.